Dit was het NOS Journaal. Die Verkeersupdate. Verkeersapding. Dit is Helene de Geest van de AWD. Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam staat tussen Zaandijk en Knoop en Koenplein... 4 kilometer file en de vertraging is ruim 20 minuten. Komt er een ongeluk in de Koentunnel op de A10? De verbindingsweg is ook dicht, dus je kunt het beste omrijden via de Ring Noord. Op de A22 Velsen Beverwijk, bij Beverwijk, 2 kilometer door opruimwerkzaamheden. Er ligt daar nog altijd olie op de weg. En dat leidt ook tot een half uur vertraging op de A208 van Haarlem naar Velsen... voor de aansluiting met de A22.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 Does lief? Dankjewel. Namens de patiënten en sieren. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu entertainment for you. ZFM, entertainment voor jou, zou zeggen. Een hele goede middag. Acht minuten over vijf. En uh, ja, we gaan weer lekkere muziek draaien. Zo ook uh, deze. Ja, luister maar. Oh, wat is dat lekker. Shakira en uh, Nicky Jam en Perofiel. No Perofiel. Ik kom Lekker de zomers klank hier vanaf Tolweg 10. Tina. Zie je hem zondag voor het entertainment van YouTube klokjes om 7 uur. Mijn naam is Vrit Heij. Goedemiddag. Mijn hart gaat boem. Boem, boom. Frank van Etten. en DJ Matman.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 Van verlangen Laat me niet los En hou me gevangen Wees niet bang je te binden Het geluk zal ons vinden Jij en ik Ik en jij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 Ik weet nooit wat er kan gebeuren, daarom doorgaan en niet zeuren, dat is wat ik heb geleerd.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 Oké, okay, geweldig. Ja, speciaal, ja, ja, ja. ja, Maar geweldig. Ja, ja. inderdaad. Dus, uh, nee, hele leuke evenementen staan er uh, op de planning. Uh, ik ben zelf ook nog bezig met een Randy en Friends avond. Ik denk voor in augustus, als, ja. de, als de nieuwe single uh, ja, die, die hier gaat volgen uh, komt, zeg maar. Ja, oké. Okay. En uh, wat, wat, wat verwacht je er zelf van? Uh, waar waar streven je naartoe? En, uh, een Zigodome? Uh, uh... <laughs> <Nee>, mijn <laughs> grote voorbeeld is niemand minder dan Tina Martin. Dus, ja. die, die, die stond ook op mijn allerlei CD-presentatie.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 Je Want ik vond jouw hart zo mooi en zacht. Oh, ik had nooit kunnen.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 Zwijgen over trouw. Mij eens waren zijn dan vrienden voor Katjouw speelde de hele tijd niet door Ik dacht we zouden toch gelukkig zijn Maar dat blijkt achteraf alleen maar schijn Maar te zwijgen over Y'all sexy, sexy Yeah, man Cock it up now Buff it up now Cock it up now Buff it up, yo Ah! Uh. Oh. Sean Paul, brown or twig goal, Never do it one time I A dirty, yeah Crawling. up this a wallin my size ain't small it's a tallin got them glim call your clothes will be fallin heard me best callin' a ballin all this noise is so damn my fallin they must believe we are brawlin headboard bang till early this morning hey, sexy lady.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 things you putting on my mind car girl you know you're fine shaggy and sean paul blind. so we have to sing it one time sing it out hey, lady, cause you know you got it baby like you know. buffy loss extra sexy all my ladies you know with the buff bottom you, you, you know no. know Lady, you be fly, drive me crazy, groovin' on, then no, -no, -no. then Hey, sexy uh. lady, you be fly, drive me crazy, groovin' no, on, -no, then -no. on, then on. Watch out! Got extra sexy like poo, and you make me wanna say hi. When you shake, you shake it down low, and you're wicked to rot it in a lie. I like the way how you flow. Every time you're passing me by Y'all you wiggly jiggly and cold And you wicked to rot in my life Hey sexy lady uh, I like your no. guys Your body's bangin' Shake it Yeah, yeah Y'all let me the coco hold up back the shape Y'all let me the shape like my mother love the oh, Hold up!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 het Jordan Festival of, eh, of eh, noem noemen we dat? Van de Tros? Oh, dat is vast maar waar. Daar houden we natuurlijk al bij over, hè. zo ja, maar ja, ja is maar dat je is stap per stap. Ja, vast ja, maar waar. Mm -hmm. We zullen zien, ja. Hey. Hey, um, heb je er al wat, wat, wat nieuws op de plank liggen, of uh, ben je ergens naartoe aan het werken?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 uh, ja, ik heb mijn website natuurlijk, ja? wendiedelaat.nl. Die moet nu wel bijgewerkt worden, maar dat uh, komt binnen twee weken goed. Ja, dat is dan Wendy met IK, hè? Uh, uh, uh, ja, en daar verder heb ik natuurlijk mijn face, uh, Facebook, daar heb ik mijn gewone pagina, mijn likepagina en ja. Insta. Ja, aan de andere kant, als men, mensen laat googelen, dan vinden ze me wel zelf. Ja, en eventueel een platenlabel waar ze aan kunnen klikken, rood, wit, blauw of uh, weet ik veel waar? Ja, dat is Nationale Artiestenparade. Ja, ah, oké. Okay. Dus uh, nou ja, dat kunnen ze dus ook vinden. Ja, en YouTube. Ook dat nog, is, ja. ja kun je, je kan... hem ook wel allemaal vinden. Ja, ik, dat ik wou was net zeggen. Dat, nog. <laughs> ja. dat, dat, dat, dat, dat staat allemaal vol. We <laughs> kunnen hem allemaal downloaden. Dat kan gewoon heel veel. Nee, <laughs> dus dan komt het allemaal goed. Ja, nou ja. ja. Hoe meer er gedownload wordt, is beter toch? Ja, zeker Ik bedoel, ja, voor, voor iedereen eigenlijk. Ja, ja. Voor jou, uh, ja, voor de label en uh, noem maar op. Ja. Hé, hey, uh, ik denk dat we hem eventjes gaan draaien voor de, voor de klokken van zes uur. He? Want dan uh, moeten we weer plaats maken voor het nieuws.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 Laat en een vrouwenhart. heerlijk nummer. Oh, oh, oh, nee, nee, Wendy, stop. Ja, we gaan verder met. Uh, ja. Rick Asley en uh, Don't Say Goodbye. Don't say goodbye, girl. Goodbye, girl. Goodbye, girl, goodbye girl. Blijf lekker luisteren. Tot 7 uur. Entertainment voor you. Mijn naam is Vertijn. Goedemiddag. 80 natuurlijk. Never gonna give you up. Zijn grootste hit. En terwijl we afdenderen. Opnieuw van nieuws 6 uur. Yes, Gaan we nog een lekker plaatje draaien. Van Jelle B. En Esther. Ja. En Esther. Dat zeg ik. Maar ik ben je nu kwijt. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij.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 Cosma, en mij ben je nu kwijt. Ik zou zeggen, tot zo in de tweede uur van Entertainment for You.